De een hoorspel in 16 delen, geschreven door Anne-Marie Selinko. Bewerking Jan Apon, regie Hero Muller. Mijn vroegere verloofde wordt keizer van Frankrijk. De paus is naar Parijs gekomen om Napoleon en Josephine te kronen. De leden van de keizerlijke familie hielden zedert weken afwisselend in Fontainebleau en in het Tuilerie repetities voor de kroningsplechtigheden. Verantwoordelijk voor de leiding hiervan is Joseph. Maar de details moest ceremoniemeester Despro vaststellen, die hiervoor 2400 frank krijgt. Vanmiddag werden ook wij, de vrouwen van de 18 maarschalken, naar het ontboden. boden. Dames, dames, het is de uitdrukkelijke wens van zijn majestuïde. Oh, Zet die me frankrijk uit, ik doe het. De sleepdragen, laat me niet lachen. De sleepdragen. Monsieur Despreux, ik sta gereed met mijn kussen. Uitstekend, Monseigneur Murat. Uitstekend. Ik kom, ik kom. Dames. Nee, Julie en Hortense moeten toch ook de sleep dragen? En die weigeren toch ook niet? En dat zijn nog maar keizerlijke hoogheden. Keizerlijke hoogheden? En waarom zijn wij de zusters van de keizer... niet tot keizerlijke hoogheden benoemden? Dus ik vraag het af. Ja? Zijn wij soms minder dan Julie? De dochter van de zijdehandelaar. En Hortense, de dochter van Josephine... Die, die, die, die, die, die, die, Ach, het gaat om de kroningsmantel van Josephine. De keizer wil dat die door zijn zusters en de prinsessen Julie en wordt gebruikt. En voor tikken is het dan? Ach ja, wat een... Daar is Josephine. Wat deed ze nou aan? Een paar aan elkaar genaaide die de mantel moeten voorstellen. Dit is toch generale repetitie? Uh, nu, uh, kunnen we met de repetitie beginnen? Ik verzoek u, u op te stellen voor de kroningsstoel van Haar Majesteit. Dames, ik verzoek u dringend hier u onmiddellijk op te gaan. Ga volop. Uh, schiet dan nou toch op, dames. Oh, als laat dame, ze oh. op de hoofd staan. Ik draag dat beeld niet. Ik zou het wel eens willen zien. Ik kan moeilijk zijn hele familie verbannen. Zoals hij die arme Lucien gedaan heeft. Je kunt beter 20.000 soldaten velen dan 20 vrouwen. Oh, ja, er is nog <laughs> Ik een andere aan, moeilijkheid, koninklijke <laughs> hoogheid. Nog meer moeilijkheden? Wat is er nu weer? De 18 echtgenoten van de maarschalken zijn er helaas, maar 17. Want madame la marichale Murat zal immers als zuster van de keizer de sleep dragen. Ze denkt er zelfs niet aan. Ja, oh, God, lieve, wat ja. hebben we ze weer. Maar wat is nu de moeilijkheid, monsieur Destro. Ik weet niet hoe ik die zeven dames... Wat ik u weet. bij de oplossing van dit strategisch ja. probleem... van dit strategisch probleem behulpzaam zijn. Ik stel voor dat slechts zestien dames de stoet van hare majesteit openen... Dan volgen, zoals reeds werd besproken, securier met de ring van de keizerin, Mura met de kroon en tenslotte een van de echtgenotes van de maarschalken met, um, ja, met een kussen waarop een kante zakdoekje van haar, majesteit ligt. Dat maakt beslist een voëtische indruk. Geniaal, majesteit, geniaal. En deze dame met een kante zakdoekje. Nu bedoelt hij mij natuurlijk Maar ik wil het niet. Ik wil geen uitzonderingspositie. Wij verzoeken Madame Jean-Baptiste Bernadotte deze taak op zich te nemen. Madame Bernadotte zal er schitterend uitzien in het lichtblauw. Niet waar? Lichtblauw staat me niet. In het lichtblauw dus. Dieren, wij willen de Madame, u vergeet zichzelf. Waar de meisjes willen de sleep van de keizerin niet dragen. Waarom niet? Uh, Sire, de dames Bakiochi en Murat en de vorstin Borghese zijn van... Dan zullen hare keizerlijke hoogheden de prinsesse Joseph en Louis Bonaparte de sleep alleen dragen. De sleep is voor twee veel te zwaar. Als wij niet dezelfde rechten krijgen als jullie en Hortense, dan willen we ook niet dezelfde plicht... Hoi hey op! Hoi hey op! Yeah. Olette, kom eens hier. Wat willen jullie nou eigenlijk? We hebben dezelfde rechten op de rang van keizerlijke prinses als die twee. Hm. Zou ik zou haar zeggen dat ik zojuist de kroon van onze gemeenschappelijke vader had geërfd. En bezig was bij de verdeling van de nalatenschap en broers en zusters te kort te doen. Mijn zusters vergeten dat iedere onderscheiding slechts een bewijs van genade mijnerzijds is. Dat u u zelfs niet eens een verdiend bewijs van genade. Uh, Sire, ik verzoek u in uw goedheid uh, mijn uw zusters, uh, tot keizerlijke hoogheden te verheffen. <laughs> uh, goed. Als jullie beloven je behoorlijk te gedragen, dan benoem ik jullie. Hallo. Silence! Hallo, Monsieur Despro, begint u de toch met de repetitie? Allez, allez, allez. Kijzelen, de kasten van Borghese. Nee, nee, nee. Schrijf in Roosdier. Langzamer. ...en in de maat. Eén, twee... nog twee... ...dames, waai... ...dichtheid, het hoofd recht op... Ja ja. Ja, ...ah, goed zo, dames. Repeteert u ijverig verder. Gaat u door. Ja, vooruit, dames, dames. Ik, Ik heb eigenlijk geen tijd meer. tijd de, de reine maagden vormen een probleem, Sire. Zij kunnen er namelijk geen vinden. Waarom Waarvoor heb u reine maagden nodig, meneer? Na de zalving van uw majesteit moeten twaalf reine maagden met twee kaarsen in de hand naar het altaar snijden. Despro zegt dat het zo in het protocol staat. Ja, we hebben al gedacht aan een nicht van Marcel Berthier en een tante van Despro. Maar ja, de dames zijn reeds... Uh, <coughs> ja, ze zijn niet... Uh... Ze zijn weliswaar maagd, maar reeds boven de veertig. Oh. Ik ben ervan overtuigd dat in de kringen van de Faubourg Saint-Germain enige geschikte jonge meisjes te vinden zijn. Die, uh, Joseph, gaat u even met mij me mee, ik heb iets met u te bespreken. Uh, zeg, we zullen nu maar even pauzeren. Hè? Ja. Uh, laat verversingen rondbrengen, monsieur Despro. Uh. Ach, zeg lieve Desiree, laten we even op de sofa gaan zitten. Hè? Uh. Ik verheug mij bijzonder over de onderscheiding die u te beurt is gevallen. Uwe Majesteit is wel goed. Ik vraag mij alleen af of Leroy in staat zal zijn mij binnen twee dagen. ...in een lichtblauw toilet te leveren. Oh. Uh, Paul Barraas heeft mij eens uh, safire oorhangers gegeven. Als ik ze kan vinden, wil ik ze graag bij uw lichtblauwe toilet lenen. Madame is heel vriendelijk. Het hangt er alleen af. Madame. Uh, wat is er aan de hand, beste zwager? Zijn de majesteit laat uw majesteit verzoeken... ...onmiddellijk naar de studeervertrek te komen. Oh, nieuwe moeilijkheden met de kroning? De paus heeft zojuist medegedeeld dat hij weigert uw majesteit te kronen. Huh? En wanneer motiveert de heilige vader zijn weigering? De, de paus heeft vernomen dat zijn majesteit en uw majesteit in de tijd niet kerkelijk zijn getrouwd. Oh. En heeft verklaard niet de... Pardon, madame, het woord is van de heilige vader... ...niet de concubine van de keizer der Fransen te kunnen komen. En van wie heeft de heilige vader zo plotseling vernomen... ...dat Bonaparte en ik alleen maar burgerlijk zijn getrouwd? Uh, daar moeten we nog achter zien te komen. Oh. En wat denkt Zijne de majesteit de heilige vader te antwoorden? De zijn de majesteit zal vanzelfsprekend oh. met de heilige vader onderhandelen. Oh, er is een eenvoudige uitweg... Ik zal er onmiddellijk met de kerst over spreken. Wij zullen alsnog kerkelijk trouwen. Dan is immers alles in orde. Ze is bang, dacht ik. Mogelijk heeft zij de paus haarzelf op attent gemaakt. Ze is bang dat hij haar in de steek zal laten omdat ze geen kinderen kan krijgen. Daarom wil ze zekerheden, zoveel mogelijk zekerheden. Kerkelijk getrouwd, gekroond en gezalfd door de paus in de notre -Dame. Zij denkt dat hij zich dan niet meer van haar kan laten scheiden. Arme Josephine, hij kan het. Napoleon kan alles. Snachts werden Josephine en de keizer in alle stilte in de slotkapel getrouwd. Parijs, de negende primaire van het jaar 12. Volgens de kerkelijke kalender, 30 november 1804. Het had de hele nacht gesneeuwd. S'morgens was het droog, maar nog kouder dan de vorige dag. Marie was bezig de struisveren in mijn kapsel te doen. Ik schrok toen ik in de spiegel keek. Lieve help Marie, ik, ik zie haar dat als een circuspaard met die struisveren. Mm, het is de grote mode, zeggen ze. En bovendien is het voorschrift. Maar uw overleden papa zou het niet goed gevonden hebben dat u zich zo toetakelde. Ach, papa zou de hele kroning een gruwel geweest zijn, Marie. Papa was een overtuigd republikein. Wat is een republikein, mama? Een republikein is iemand, Oscar. Lieve heen, mama. Wat, wat is dat, Marie? Nee, ik weet het niet, madame. Ga eens vragen. Oh, niet bang zijn, lieveling. Ik ben niet bang, mama. Fernando? Ja, Marie. Madame la Marichal, wil weten wat het schieten betekent. Ik word maarschalk van Frankrijk, net als papa. Misschien word je wel een goede zijdehandelaar. Net als je grootvader, Oscar. Van nu tot het ogenblik dat de keizer de Tuilerie verlaat... ...zal er ieder uur het zal worden gelost, madame. Fernand heeft beloofd dat ik met hem naar de kroning mag gaan kijken. Nee, nee, Oscar. Kinderen mogen niet in de kerk. Oh, Ik zou met hem voor de kerk kunnen wachten. Hij kan er beschouwers zitten. Geen sprake van, Fernand. Het is veel te koud. Maandam. Hij heeft bovendien gehoest vandaag. Ach, madame, dat maakt hij misschien nooit meer mee. Doe oh, nou, mama. Ik zou je alles precies beschrijven, lieve Oscar. Alsjeblieft, mama. Ik zou zo verschrikkelijk graag de kroning willen zien. Als je groot bent. Als jij groot bent... Mag je de kroning zien? Mag ik weer aan mijn werk gaan, madame? Uh, ga je gang, Fernand. Mama, laat de keizer zich dan nog eens kronen? Nee, dat niet, Oscar. Maar dan gaan wij naar een andere kroning. Wij beiden. Hm? Mama belooft het je. En dat zal dan een veel mooiere kroning zijn... dan die van vandaag. Hm? Veel mooier. Oh, je moest het kind niet zoveel onzin vertellen, Desiree. Desiree, ben je klaar? Direct... Mijn struisvieren zitten gelukkig. Papa, mama ja. wil niet dat ik naar de kroning ga. Oscar, ik wil het ook niet. Mama zegt dat ze later naar een andere kroning gaat als ik groot ben. Oh ja. En wie zal er dan gekocht worden? Uh, dat zeg ik niet. Dat moet een verrassing blijven. Dit is voor juist voor Madame la Maréchale afgegeven door een lakei van het keizerlijk huis. Wat is dat, Fernand? <laughs> als je het openmaakt, dan weet je. Het. Hij heeft natuurlijk weer iets verschrikkelijks bedacht: hmm. cassette met een gouden adelaar. Wat stelt dit voor, Desiree? Ik weet het niet, Jean-Baptiste. Maak eens open. Goudstukken. Het is vol met goudstukken. Begrijp je dat, Jean-Baptiste? Nou, hoe zou ik... Er ja, ja, is een briefje bij. Madame la marie U was zo vriendelijk mee in Marseille... uw spaargeld te lenen om mij... de reis naar Parijs mogelijk te maken. Deze reis heeft mij geluk gebracht... Het is mij een behoefte op deze dag mijn schuld te vereffenen en u te danken. En. P.S. Het waren indertijd. 98 van. 98 gouden van. Maar ik heb mijn geld. indertijd in, in assignaten geleend, Jean-Baptiste. Wat zou ik van hem zeggen, zijn schulden betaalt hij. je vroegere verloofde. Ah. Kom, Desiree voort. We moeten hem gaan helpen kronen. Die vroegere verloofde. De kroningstoet zou te voet vertrekken uit het paleis van de aartsbisschop. Wij waren er om negen uur. En terwijl wij ons te goed deden aan hete koffie, zei iemand... De paus gaat op weg naar de Notre-Dame. Waar, waar... De meeste mensen knielen niet eens. Alleen de vrouwen. Zie je die monnik op die enzel die voorop gaat? Ja. Desperom vertelde dat hij hem zes en zee om vrouwen bij dag kost. De paus maakt de teken des kruises over de menigte. Alleen de vrouwen knielen. De mannen nemen niet eens hun hoed af. Zijn heiligheid gaat de kerk binnen. Wat gebeurt er nu in het gewaarste koor is in Tues Petrus? En dan gaat de paus op zijn troon zitten, links van het altaar. Zijn de majesteit heeft de tuilerieën verlaten. Nu is hij weg om de republiek in de graven te dragen. Papa, uw dochter draagt het kampenzakdoekje van de keizer aan. En uw andere dochter, Julie, heeft zelfs een kroon op. Waar of wanneer ook in latere tijd... mensen hun moeders het recht van vrijheid en gelijkheid ontnemen... niemand zal van hen kunnen zeggen... Heer, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Sinds de verkondiging van de rechten van de mens, weten zij het namelijk precies. De keizer, de kroningsmantel. En de mantel van de keizerin. Uw plaats, dames. Madame Bernadotte, het kussen. Madame Berthier, Madame Murat. Espro, kunnen wij beginnen? Uh, Sire, het was afgesproken dat Madame Mer de Koningstoel zou openen. Nee, nee, Madame Mer is nog niet aangekomen. Oh, het, het spijt ons. Espro, wij begeven ons aan de kathedraal. Het Patria, het Fili, het Spiritual Santie. Amen. Tegen het einde van de mis gaf Despro Kellerman een teken. Kellerman trad naar voren en rijde de paus de kroon over. Hij scheen zwaar te zijn, want de handen van de paus hadden moeite haar vast te houden. Deus, Toen hief hij de zware kroon op om haar op Napoleons hoofd te zetten. Maar Napoleon boog zijn hoofd niet. Zijn handen grepen snel de kroon. Een ogenblik hield hij hem in zijn omhoog geheven handen. Toen zette hij zichzelf de kroon langzaam op het hoofd. Viva Imperator in eternum. En onder orgeltonen kroont Napoleon. Ook Josephine. Een paar dagen geleden heeft de keizer de Adelaar tussen de verschillende regimenten verdeeld. Wij stonden urenlang op de tribune. En ik had tijd om na te denken over alle voorbereidselen voor het feest van de Maarschalken in de opera. De ceremoniemeester had namelijk de maarschalken te verstaan gegeven dat zij ter ere van de keizer een feest moesten organiseren. Het moest het schitterendste bouw worden dat men zich kon voorstellen. Desiree! <lacht> Desiree, wat enig dat ik je weer eens spreek. Oh, hè? Ja, wat een onzin. Voor jou ben ik Pollet. Al ben ik dan met de vorst van Boerkeizer getrouwd. Ik noem jou toch ook deze <lacht> Uh, gaan jullie tweeën maar even een uh, glas champagne drinken, Ik Niet met mevrouw Maréche uitpraten. Hoe vind je mijn nieuwste aanwinsten? Die zwarte is een Italiaanse vioolvirtuoos en die andere een kapitein van de dragonders. Wie van de twee denk je dat mijn minnaar is? Ik kan het niet raden. Alle twee. Oh. Weet je dat een Engels blad met de Napoleon der Liefde heeft genoemd? Nee, dat wist ik niet. Het is niet. onzin. Napoleon wint als een aanvalsoorlogen, terwijl ik alleen maar mijn verdedigingslagen verlies. Oh, waarom laat je me ook altijd trouwen met mannen die me niet interesseren? Eerst die Leclerc en nou nog die wordt Mijn zusters hebben het gemakkelijker. Die zijn tenminste zuchtig. Ik moet mijn opwachting bij de keizer Oh, die hier. Hier, Wacht nog even. Ga nog niet weg. Moeder is hier. Moeder? De moeder van de keizer, is. Ik geloof zelfs dat Logie het niet weet. De keizer is voedend dat ze opzettelijk zo langzaam gereisd heeft om niet bij de kroning te zijn. Hij verlangt nu dat ze in de tuilerie haar opwachting maakt. En dan moet ze natuurlijk voor hem buigen. En dat verdikt ze. Ja, dat kan ik begrijpen, maar waarom heb jij haar hier gebracht? Jij moet ze bij elkaar brengen. Ik? Hoe kom je daarbij? Omdat jij de enige bent die het kunt. Ze is in loge 17. Breng jij hem naar haar toe. Dan ontmoeten ze elkaar zonder getuigen en dan is de zaak voor elkaar. Jullie zijn werkelijk een verschrikkelijke familie. Dat heb je altijd al geweten. Ik denk dat je bij de cavaliers ongeduldig wordt. Dus je doet het. Vooruit dan maar. Madame la Maréchale Bernadotte. Hoe maakt u het? Majesteit. Madame. Monsieur Murat. U komt juist van pas, madame. Ik moet u iets zeggen. Een glas champagne, je majesteit. Dank u. Op uw welzijn, madame. Uw welzijn, madame. En heb. Heb ik u ooit verteld dat u erg mooi bent, madame de majesteit? Als uw majesteit het mij veroorloopt. Eh, zeker, mevrouw. Weet jij jou, ja, dames? U wilde nog iets zeggen, majesteit. Als ik een wens zou mogen uiten, dan zou ik uw majesteit dankbaar zijn. als wij ons naar loge 17 konden begeven. Loosje 17? Ha, past dat wel, kleine Eugenie? Zeker. ik verzoek u mij niet verkeerd te begrijpen. Loosje 17, dat is al duidelijk niet waar? zal was ons begeleiden, dat is beter. Murat. Majesteit. Madame Bernadotte en ik begeven ons naar Loosje 17, wijs ons de weg. Tot uw orders, majesteit. De, de Majesteit wilde mij iets meedelen. Is het een goed bericht? Uh, ja, we hebben het verzoek van Marschalk Bernadotte om een zelfstandig commando met een uitgebreid civiel bestuur ingewilligd. Uw echtgenoot zal morgen tot gouverneur van Hannover worden benoemd. Ik feliciteer u, madame. Het is een grote verantwoordelijke positie. Hannover? En daar hebben we loosje 17. Ik dank u, Murat. Sire. Gaat u eerst naar binnen en u kijkt of de gordijnen dicht zijn. Nou, mijn kind? Hij wacht... De gang. Hij weet niet dat u hier bent, madame. Oh, wees niet zo zenuwachtig. Het zal je je hoofd niet kosten. Nee, maar misschien Jean-Baptiste. Zijn positie in Hannover. Nonsens, het zal je niks kosten. Ik, ik ga hem nu halen. De gordijnen zijn dicht, majesteit. Goed, ga uw gang. Nee, nee, nee, nee. U gaat voor, madame. Wil jij je moeder geen goedenavond wensen, mijn jongen? Madame wat een verrassing. Al terug, madame. Ik heb de keizerin gezegd dat Bernadotte blij zou zijn als ze hem wilde begroeten. En Bernadotte heb ik een wenk gegeven naar de keizerin toe te gaan. Zodoende hebben ze geen van beiden opgelet wat er in de loges gebeurt. Wat bedoelt u eigenlijk? Maar schat nu uit. Ik bedoel een bepaalde loge. De loge waar u de keizer hebt gebracht. Oh, loge 17. Maar dat weet de hele zaal toch al wat daar gebeurt? Zie maar, de keizer schuift zelf de gordijnen open. Wat? Maar Mer deze dans van nu Madame de Maréchale. Gaarne, Monseigneur Bernadotte. Jean-Baptiste, hm? waar ligt Hannover? In de Duitse landen. Het heeft verschrikkelijk van de oorlog geleden. Denk je weer een gouverneur van Hannover Geen idee. En het kan ook geen het is het waar, deze idee. Ja. Ik heb het zojuist van de keizer gehoord. Nu zal ik het ze tonen. Wie wil jij wat tonen? Hoe men een land regeert. De keizer zal ik het tonen en de generaals. Vooral de generaals. Ik zal Hannover tevreden stellen. Ben je gelukkig, Jean-Baptiste? Ja. Deze Voor het eerst sinds vele jaren. Zie je, ik ben misschien een goed generaal, dat mag ik geloof ik wel zeggen. Maar een land veroveren is niets. Het werkelijk bevrijden. Het welvarender maken. Het betere wetten geven. Ik heb daarover een paar ideeën. Als hij me maar met rust Respect Gods op aarde? Nee, nee, Oscar. Het is het evenbeeld Gods op aarde. Dus nu nog eens van het begin af aan. Keizer, ja? Keizer Napoleon I, het evenbeeld Gods op aarde. Goed zo. Wat leert u hem daar? Het nieuwe aanhangsel van de catechismes. En hoe luidt dat? We zijn onze keizer Napoleon I, het evenbeeld Gods op aarde. Respect, gehoorzaamheid, militaire dienstplicht. Gaat u op! Ik wil niet dat u Oscar dit leert. Het wordt op alle scholen onderwezen, madame. Het is wet. Zijne majesteit, de keizer, is zeer geïnteresseerd in de opleiding van zijn peterkind. Ik heb de opdracht Zijne Majesteit geregeld op de hoogte te houden. Laat u deze toevoeging aan de katechismes weg. Oscar is nog te klein. Hij, Hij weet niet wat het betekent. Jean Is Desiree, wat is het? Kun je dat nieuwe aanhangsel van de catechismus dat Oscar moet leren? Mm -hmm. Ik heb het verboden. Je vindt het toch goed, Jean-Baptiste? Nee, dank je. Anders had ik het moeten doen. Jean-Baptiste, met die man was ik bijna getrouwd. Kun jij je dat voorstellen, Jean-Baptiste? <laughs> dat zijn dingen die ik me niet wens voor te stellen, lieveling. U hebt geluisterd naar het zevende deel van Desiree, een hoorspel in zestien delen geschreven door Anne-Marie Selinko in de bewerking van Jan Apom. De rolverdeling was als volgt. Desiree, Barbara Hofman. Napoleon, Hans Vierman, Despro, Wick Jongsma. Elisa, Ineveen. Paulette, Jokke Hagelen. Joseph Bonaparte, Paul van der Lek. Caroline, Beb Westerduin. Murat, Jan Wechter. Josephine de Beauharnais, Els Buitendijk. Marie, Fersia Oscar, Olaf Wijnands. Fernand, Jan Borges. Bernadotte, Hans Karsenbarg. De paus, Paul van Gorkum. En Letitia, Willy Bril. Technische realisatie, Fred de Beer, Beer Gertenbach en Leon Dubois. Regie, Hero Muller.